Middernacht, dinsdag 17 september. En ook Thijssen met het NOS-journaal. In Washington is de afsluiting van de Senaat... en het Huis van Afgevaardigden gedeeltelijk opgeheven. De mensen in het parlement moesten korte tijd binnenblijven... vanwege de schietpartij op een marineterrein een paar kilometer verderop. Niemand mocht het gebouw in of uit. Na enige tijd mochten de mensen die binnen waren vertrekken. In het hoofdkantoor van de marine vielen zeker 13 doden. Onder hen is een schutter. Er wordt nog gezocht naar een andere man die mogelijk heeft geschoten. De straten rond het complex zijn nog wel afgesloten. Op de A1 bij reizen zijn zes mensen gewond geraakt bij een ongeluk met meerdere auto's. De gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Op de A28 in Gelderland was er de afgelopen avond ook een ongeluk. Een vrachtwagen kantelde door onbekende oorzaak bij Elspet in de richting van Zwolle. Niemand raakte gewond. Het bergen van de vrachtwagen duurt waarschijnlijk de hele nacht. Automobilisten kunnen om de truck heen via een af- en oprit.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 Dit is Radio 1. NCAV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Dames en heren, het rommelt in het Nederlandse leger. Oei, dat is gevaarlijk. Volgens de generaal buitendienst Harm de Jonge, die is ook nog eens voorzitter van de officierenvakbond, slinkt het vertrouwen van de militairen in de bewindsvrouwen. Zij zou hun zaak toch moeten verdedigen. Ik bedoel minister Hénin Plasgaard. En vertrouwen en gehoorzaamheid, dat zijn de pijlers waarop het leger rust. Als daar de rot in komt, hoe doet u dan? Dus wordt er rijkhalsend uitgekeken naar de troonrede uh, morgen. Misschien komt ze wel met een goed verhaal over de toekomst van Defensie. Zegt ze eindelijk waar het op staat. Biedt ze een strategie waar ook de militairen weer in kunnen geloven. Oh, heb ik altijd moeite met het verschil tussen strategie en tactiek. Ja, als allemaal door elkaar, geloof ik. Volgens Gassan de Han weten de militairen dat zelf ook niet altijd. Hij schreef, iets lang geleden in trouw. Militairen hebben geen strategische kennis. Die zijn altijd bezig met tactiek. In specifieke situaties. Boven dat stuk, dat hij niet alleen schreef, stond. Janine, gooi het roer om. Nou, vannacht kunnen we de troonreden nog een klein beetje herschrijven. Als het aan ons ligt. Hartelijk welkom, Gassan de Dat stuk, dat schreef dat, dat, dat schreef je vanuit een bepaalde reden. Ja, klopt. Um, um, nou ja, allereerst, we hebben nooit gezegd dat ik heb nooit gezegd of geschreven dat militairen alleen maar kijken naar tactiek, ze kijken over naar strategie. Maar over dit artikel zelf, uh, ja, we hebben het geschreven om een bepaalde reden. Om um, te beginnen, ik denk dat, um, nou, er wordt natuurlijk ontzettend veel geschreven over defensie en de meeste stukken die daarover verschijnen zijn, um, nou, daar komt eigenlijk dezelfde conclusie, is dat er eigenlijk meer geïnvesteerd zou moeten worden in Defensie. Moet geld er is, er bij. moet geld bij. En uh, als ik met name Defensie-experts die je vaak hoort op televisie... of zien op televisie en horen op de radio en ook vaak schrijven in kranten... is de conclusie telkens weer, we moeten gaan investeren. En het lijkt nu wel alsof investeren in Defensie een doel op zich is geworden. Ja. En daar hebben wij iets tegenover iets, gezet. Ja, ja, precies. Want uh, het zal niet vaak gebeuren dat... Uh, tegen deze dagen dat er een stuk geschreven wordt... een opinierend stuk waarbij dit, dit boodschap is. Nee, dat klopt wel. Met die bezuinigingen. Want dat is, ja. dat, daar komt het bijna op neer. Ja, dat komt het nou deels op neer. We, we hebben toch veel kritiek. Ja. Um, wij vinden dat er eigenlijk hetgeen wat ontbreekt is een visie in een strategie. Dat is wat er echt ontbreekt. Leg me dan even uit ja. wat het verschil is tussen strategie en tactiek. Om ja. te beginnen. Um, strategie is eigenlijk heel simpel. Het klinkt heel ingewikkeld, maar het is eigenlijk niet zo heel ingewikkeld. Um, strategie bestaat eigenlijk uit drie onderdelen. Eigenlijk uit drie vragen die je moet stellen. De eerste vraag is: wat zijn je doelen? Wat zijn je middelen? En hoe wil je die middelen inzetten om je doel te bereiken? Dat is eigenlijk kort samengevat een strategie. En is dat laatste dan? Dat de derde van die drie trapsraket? Dus ja. hoe gebruik je die middelen om je doel te bereiken? Is dat dan eigenlijk tactiek? Is dat je, wat je tactiek doet? Tactiek is, het is, het is lastiger. Uh, het, is, het is niet zo heel makkelijk. Tactiek, tactiek is eigenlijk meer het strijdplan op een op een kleinere schaal. Het gaat zijn eigenlijk ook de tussenstappen die vereist zijn... om eigenlijk aan je strategie te voldoen. Oh ja. Dus het is, uh, het is niet zozeer dat er echt een hele goede scheiding is aan te brengen. tussen strategie en tactiek, die is natuurlijk. Maar strategie gaat echt over het grotere geheel. En tactiek gaat eigenlijk om uh, ja, de kleinere schaal. of de, uh, Hoe ga je het precies doen? Uh, de tussenstappen die eigenlijk vereist zijn binnen strategie. En wat jullie nu beweren, is dat daar... Dat, dat dat wat de doelen zijn ja. van de Nederlandse krijgsmacht, dat daar helderder een standpunt in zou moeten worden uh, ingenomen? Nou, wij zeggen eigenlijk dat de strategie dat moet helder worden. Want op dit moment hebben we veel doelen gesteld. Uh, we willen uh, het doel van de Nederlandse krijgsmacht zijn eigenlijk de drie drieledig. We hebben één, het, het beschermen van uh, het verdedigen van de vitale belangen van Nederland. Het andere doel is om uh, uh, de territorie territoriale integriteit. Dat is ook heel belangrijk. En het derde is eigenlijk het um, bevorderen... van de internationale stabiliteit en rechtsorde. Dat zijn eigenlijk de drie doelen die Defensie zichzelf heeft gesteld. Uh, de middelen waarmee we dat willen bereiken... is eigenlijk een veelzijdig inzetbare krijgsmacht. Dat is eigenlijk een beetje ontstaan na de Koude Oorlog. Dat we eigenlijk een krijgsmacht moeten worden omgevormd. En dan moeten we een, een strijdmacht hebben... die op ieder moment, waar dan ook in de wereld... moet kunnen ingrijpen om brandjes te blussen. Um, wij stellen eigenlijk om, dat, om die doelen te bereiken... Dan, moet je eigenlijk, dan heb je inderdaad een veelzijdige zetbare krijgsmacht nodig. Maar dat kost ontzettend veel geld. Wil je overal in de wereld willen ingrijpen, dan heb je heel veel geld nodig. Dan moet je gaan investeren in defensie. Dus een, heel veel, een groot deel van de defensie zegt, we moeten die doelen nastreven. Dus we moeten ook de middelen omhoog gooien. Wij zeggen, dat is niet helemaal realistisch. We moeten misschien gaan kijken. Misschien moeten we gaan kijken om die doelen omlaag te brengen in plaats van dat we de middelen omhoog brengen. Want zo krijg je weer een strategie die op elkaar aansluit. De middelen, de doelen en de manier waarop je die middelen wil inzetten... om het doel te bereiken, die sluiten dan weer bij elkaar aan. Die zijn weer met elkaar in harmonie. Nou, laten we kijken of, dat, of we dat beeld uh, de komende drie kwartier... Uh, gassan daarvan helder kunnen krijgen. Overigens, verwacht jij iets van die troonreden morgen? Um, Althans, als het gaat om de defensieparagraaf... waar ja, je specialist in bent. Ik verwacht er wel wat van. Ik... Het, het, het, ik weet zeker dat ik verbaasd zal zijn. Al zijn er maar een paar opties mogelijk. Um, Plasseraard, Hennis Plasgaard moet eigenlijk een keuze gaan maken. Uh, ofwel, ze blijft inderdaad die doelen handhaven. En dan zal ze morgen aankondigen dat er geïnvesteerd gaat worden in Defensie. Of ze kondigt morgen aan dat de ambities naar beneden worden bijgesteld. En dat die middelen, de bezuinigingen blijven dat die, dat die niet van de baan zijn. Dus dat is een van die twee mogelijkheden. Of ze kan ervoor kiezen wat de voorgangers van haar hebben gedaan... is gezegd, we willen die hoge doelen willen we behouden... maar we zijn tegen bezuinigingen, maar we gaan het toch doorvoeren. En ik denk dat de brief van, uh, de opinie van Harm de Jonge... was wel belangrijk, want eigenlijk hebben de militairen nu gezegd... we willen nu duidelijkheid hebben. Wat ja. ga je doen? En hennis Plaschard, die moet nu een keuze gaan maken. En ik ben dus heel benieuwd wat ze morgen gaan doen. Nou, dat zijn wij met jou. Jij um, schrijft voor Trouw over defensievraagstuk. Je bent verbonden als journalist en Trouw. Ja. Maar niet alleen over defensie, maar ook over het Midden-Oosten onder andere. En nog veel meer uh, kwesties. Je hebt gestudeerd oorlogskunde in Londen. Klopt. Dus je bent polemoloog. Dat is een bijzondere studie. Komt niet vaak voor. Je werkt ook voor Pax Ludens. Um, en dat is een organisatie die... Uh, die mensen traint in organisaties... Ja. en met name traint in het ontwikkelen van een strategische visie. Je bent geboren in Nederland in 28. Klopt. Dan heb je wel een bijzondere naam, Gassan Dahan. Ja. Als je in Nederland geboren bent... dan denk ik eigenlijk meteen... zijn het je ouders... Die naar Nederland zijn gekomen. En zijn die dan misschien gevlucht voor een oorlog? Nee, ze zijn niet gevlucht voor een oorlog. Uh, nee, mijn moeder is hier gekomen met haar vader. Die was gastarbeider uit En uh, Mijn vader is wel gekomen als vluchteling. Maar niet als... En uh, waar was hij voor gevlucht? In Marokko. Hij was uh, op de vlucht voor de Marokkaanse koning. Al was er geen oorlog, maar hij is wel gevlucht... En, en wat was dan de reden voor zijn vlucht? Dat hij politiek actief was. En uh, hij was actief in de studentenbewegingen. En uh, dat werd in die tijd in Marokko niet uh, getolereerd. Dus hij is uiteindelijk uh, gevlucht. Nou, dat Recht gevaar was handen. echt groot. Hè? Ja, dat, ja, dat het, begon, als met... je gepakt werd en dan, je dan in, in de gevangenis ja. terecht kwam... dan had je dat was de hel zo'n beetje ja, in Marokko. Ja, exact. Dan, dan verdween je, zoals we dat uh, ja. zeiden. Ja, het is, uh, was een harde tijd. Uh, het was dus, dus ja... Dat, ...periode waar heel veel mensen, studenten, activisten verdwenen... Uh, ja. ...in gevangenissen, soms onder een woestijn... ...en daar waar nooit meer iets van werd vernomen. Ja. Ja, hoewel mensen daar ook weer uit zijn gekomen... Zijn ook ...en, en vertellen dat ze dan twintig jaar ja. Ja. in, in zo'n betonnen cel met niks hebben geleefd... ...en het overleefd zelfs. Ja. die zijn er ook nog. Ja, die zijn er. Die Het is gruwelijk ja. als je ja. erover leest, over ja. die, uh, ja. Ja. Ja. Maar dat heeft mijn vader niet hoeven maar... mee te maken, die is uh, op tijd uh, vertrokken... Maar uh, mijn naam, inderdaad, dat is een, ik heb een Arabische naam. Het is wel een lastige naam. Het is ook echt uh, Ghassan. Ja, Hoe spreek ik dat nou precies uit? Ik heb uh, veel problemen mee gehad uh, op de lagere school. Hoe schrijf je het? Uh, ja. uh, het is in ieder geval geen naam die, uh, die heel handig is om te hebben in Nederland in ieder geval. En je keuze voor die studie, um, die je uiteindelijk in Londen moest uh, gaan doen, echt oorlogskunde. Ja. Want dat, dat, dat kan je niet overal doen. In Nederland kan het wel, geloof ik. Uh, dat kan wel, maar dan kom je al heel snel in de richting van de militaire geschiedenis terecht. Uh, dat is toch net iets anders. Ik geloof dat je aan uh, een Rijksuniversiteit in Groningen. heb je, geloof ik, ook nog wel iets van de ja. polemologie. Maar over het algemeen is het een, ja, een studie die een beetje. Uh, ja, dat is. Uh, een beetje naar de achtergrond verdwenen, na de Koude ja. Oorlog. Maar het is nog steeds springlevend in andere delen van de wereld. Ja, de Oorlog is nog niet meer. Nee. Waarom koos je daarvoor? Nou, dat heeft denk ik vooral te maken, ik uh, studeerde politicologie uh, aan de Universiteit van Amsterdam. En ik erg me er nogal vaak aan uh, de boeken die ik moest lezen, waarin vooral werd verteld um, hoe de wereld eruit moest zien. En ik met name conflicten, als ik daarover las, dan werd er vooral, was, het, was het vooral gericht op hoe je een oorlog moet voorkomen en hoe het het beste uit zou moeten zien. En hoe... Idealistisch, eigenlijk. Ja, ja, vrij idealistisch, ja. Ah. En ik was eigenlijk vooral op zoek naar een beetje de achterkant van de politologie van de internationale betrekkingen. En dan kwam ik eigenlijk al snel terecht bij de polymologie. En de, dat had ook deels te maken met de boeken die mij interesseerden... tijdens de studie dat was. Met name Clausewitz dat was Machiavelli, uh, dat was Hobbes. Dus ik kwam eigenlijk al een beetje in die realistische hoek terecht. En daar ben ik eigenlijk op voor... Ben ik naar nou, die realistische hoek? Ja, dit zijn namen die misschien die voor jou natuurlijk gemeen goed ja. zijn. Uh, de meeste mensen zegt de, de, de, de, de vorst van Machiavelli, nog wel iets. Ja, ja, realistische visie op dat oorlogen nodig zijn. Nou, niet zozeer dat oorlogen nodig zijn, maar meer gericht op het, niet zozeer op het morele aspect van oorlog, meer op het strategische. Oké, ze hebben meer een strategische kijk van hoe oorlogen zijn. Oorlogen, er zijn en, hoe oorlogen hoe en de vijand met precies. Hoe win je eigenlijk een oorlog en niet zozeer hoe voorkom je erin. En dat is ook jouw overtuiging? Dat uh, je oorlogen niet kunt voorkomen? Nou, je kunt oorlogen denk ik wel voorkomen, maar ik denk dat het wel goed is om te weten wat ook de wat mensen beweegt om oorlog te voeren. En ook het spelletje begrijpen van hoe oorlog gevoerd wordt. Het heeft niet zo heel veel zin, denk ik, om alleen maar te kijken hoe je een oorlog moet voorkomen als je niet weet ja. hoe die ook gevoerd wordt. En um, wat de beweegredenen zijn en hoe die ook uitgevoerd worden. En uh, dat was voor mij eigenlijk de reden... om daar weer te gaan verdiepen. Ja, ja. En uh, dat, dan kwam ik eigenlijk terecht op een... Ja, wat je eigenlijk leert is het spelletje. Dan leer je eigenlijk maar dat ook, kun je toch geen spelletje noemen? Ga dat zal... kun je ook geen spelletje noemen. Maar het is wel het spelelement... wat een grote rol speelt. Wat eigenlijk ja. ook bijna angstaanjagend is. Maar je, je, je, je komt het toch tegen. En, Waar zit hem dat dan in? Als het gaat om het voeren van de grote oorlog. Want dan heb je het niet meer over computergames. Nee, dat heb je niet over computergames. Nou, het is... Uh, het is moeilijk uitleggen. Ik, ik, ik begrijp in ieder geval wel beter wat mensen beweegt om oorlog te voeren. Het is niet zoiets wat ik bepleit. Ik ben ook. Ik vind maar, ook dat het heel op wel, voorzichtig. Op, op, op, op welk niveau denk je dat dan? Van de, de soldaten. Die, de oper die operationeel zijn, ja. of de generaals die de strategie ja. of de techniek moeten uitvinden, ja. of de, de mensen aan de politieke top die de opdrachten geven? Eigenlijk op alle niveaus. Uh, maar met name de, de strategische kant, dus minder gericht op, op tactiek. Dat verschilt overigens per student. Sommige studenten, uh, je kunt voor verschillende takken ja. kiezen. Sommige die zijn meer geïnteresseerd in het tactische niveau, om te kijken hoe precies waar je soldaatjes moet neerzetten. En die zijn ook bijvoorbeeld bezig met, inderdaad met, met, met, met uh, simulaties. Dat ze echt letterlijk met bijna Kundige modellen aan de gang gaan. En uh, voor mij was het meer strategie en ook terreurbestrijding. En, um, ja, ja. Ja, en, maar dat is, ook daar gebruik je dus, op dat niveau gebruik je ook het woord spel. Niet zozeer het spel. Nee, dat gebruik ik niet echt. Het woord spel gebruik ik niet. Maar het zit een, er zit een soort van spelelement in. Het is heel eigenaardig en soms bijna confronterend om dat, ja. om dat te zien. Maar er is iets van een spelelement aanwezig. En dat dat zie je bij politici, dat zie je bij militairen. Dat is iets wat ik niet kan verklaren. Maar ik heb het wel gevoeld. Maar ik probeer me er ook ver van, het, ver okay, van te houden. Het is juist niet, je zou dan denken, misschien is dat wel wat je zo fascineert daarin. Maar... Wellicht wel. Wellicht heeft dat wel daarmee te maken. Klopt. Ja, ja, ja. Het is wel zo dat over het algemeen, polemologen, eh, Hoewel ze dat wel. Natuurlijk, het, het, heeft, het heeft een soort van spelelement. Wat er natuurlijk wat ook een beetje luguber, makaber is in sommige opzichten. Maar over het algemeen zijn polemologen ook wel vrij beha terughoudend. Als het gaat om het voeren hmm. van oorlog. Dat is heel opvallend dat veel mensen die er ook voor gestudeerd hebben... vaak juist degene zijn die zeggen van het is misschien niet zo handig om een oorlog te voeren. Het zijn vaak eh, idealisten, het zijn eh, politici die vaak geen benul hebben van wat nou allemaal een oorlog met zich meebrengt... en dat er lichtvaardig wordt nagedacht over oorlog. Dat is iets wat eh, niet vaak voorkomt, in ieder geval op het instituut waar ik zat, daar, daar werd niet eh, licht nagedacht nou, over ja. dit soort zware zaken. Oorlog is echt een uiterst middel. En daar sta ik ook tot beneden achter. Want, want je bent ook niet, even naar de andere kant, pacifist? Nee. Nee, ik ben ook geen pacifist. Althans, eh, ik, vind, ik hoop wel oorlog zoveel mogelijk te vermijden. Eh, eh, maar ik zou mezelf niet indelen in pacifist. Nee, niet als pacifist. Ik denk dat af en toe geweld gebruiken wel degelijk nodig is. Ja. Alleen, dan gaat het om de vraag... Hoe doe je dat precies? Ja. Goed, even terug naar, uh, naar de, de, de keuzes waar de Nederlandse Defensie voor staat. We lieten zijn naam al vallen, Harm de Jonge, uh, generaal, generaal buitendienst. Vorige week maandag zei hij in het NOS uh, even een kort quotje, het volgende. 22 jaar onafgebroken bezuinigen op Defensie, dat voelt het personeel ook... Het is niet alleen die arbeidsplaats die verloren gaat... maar het is ook langs een gevoel van... waar wil de staat aan Nederland, Koninkrijk en Nederlanden überhaupt nog een defensieorganisatie voor hebben... als we zo ongebreideld doorgaan met bezuinigen? Kijk, ja, Dat is het idee, hè? Hmm. Er, er, is, er is twintig jaar lang bezuinigd, jij zei het al. Sinds de, de perestrojka, yeah. sinds de, de, het einde van de Koude Oorlog... is er fundamenteel eigenlijk een andere rol voor onze krijgsmacht... En, nou ja, er is twintig jaar lang eigenlijk bezuinigd. Van 12 miljard is de begroting naar 7,7 miljard teruggebracht. Ja. En bij het leger leeft dus het idee... ze willen ons eigenlijk weghebben. Nou, ja. bij wijze van spreken zeg het dan maar. Dat, dat houden we wel op. Dat is eigenlijk een beetje de teneur. Ja. Um, fundamentele vraag is dus... waar dient Defensie voor? Anno 2013. Dat is denk ik de belangrijkste vraag. Ja. Um, allereerst denk ik... Um, hij heeft deels een punt... Hij heeft, hij, de vraag moet beantwoord worden door de minister van Defensie. Waar dient Defensie in antwoorden? Hij heeft recht op die vraag. Het is ook het absurde van woorden dat eigenlijk niemand het antwoord weet. Want dat, want dat gevoel van de militairen... Kijk, ja. iedereen haat bezuinigen en in elke sector wordt er bezuinigd. Dus iedereen heeft iets van, ja, maar dat, dat kan niet bij ons. Ja. Maar je vindt het wel gerechtvaardigd dat die militairen ermee komen? Ik met, vind met, het gerechtvaardigd dat de militairen twijfels. komen met het... Uh, dat ze, dat ze duidelijkheid eisen. Dat ja. vind ik gerechtvaardigd. En daar hebben ze ook recht op. En ik vind, eerlijk gezegd, ook hoe het met de militairen is omgegaan... in de afgelopen jaren, vind ik ook bijna niet kunnen. Eigenlijk niet kunnen. Um, er werd bijvoorbeeld door de voormalige minister Hille werd dan altijd gezegd van... ik, ik wil niet bezuinigen. Uh, het vet is van de botten. Uh, uh, maar tegelijkertijd ging hij er wel de bezuinigingen doorvoeren. En ik vind wel dat je achter je eigen beleid moet staan... en dat ook moet dragen als een militair. Zoals zij ook verantwoordelijkheid nemen. Ja. Zij voeren ook beslissingen uit waar ze niet achter staan... maar ze zullen dat nooit hardop zeggen. En ik vind dat als je gaat bezuinigen, moet je er ook achter staan. Ja. En niet tegelijkertijd zeggen van... ik wil niet bezuinigen, maar ik doe het toch. Ja. Ik vind dat je dat meer verantwoordelijkheid moet nemen. En dat is ook niet netjes richting militairen. En ik vind dat... Wat zij echt wel recht op hebben is daar duidelijkheid, hmm. Maar het hoeft niet te betekenen dat het automatisch iets hoeft te zijn... het besluit moet zijn waar de militairen blij mee zullen zijn. Want de dreiging doen we natuurlijk. Er wordt bezuinigd sinds de Koude Oorlog. Wordt er wordt veel bezuinigd op defensie. Maar het is ook niet zo gek. Want de dreiging is ook volledig veranderd. We leven in een compleet andere wereld dan tijdens de Koude Oorlog. We worden niet meer bedreigd door kernraketten... of we staan niet voortdurend op ons gericht. We hebben niet te maken met een, een enorm leger... wat eigenlijk uh, op steenworp afstand van Europa ligt. Dat ons bedreigt wat, wat een uh, invasiemacht van meer dan miljoen man. Dat is niet meer het geval. Dus het is ook niet zo heel verwonderlijk... dat ook de taken van defensie ook aan het veranderen zijn. Ja, dus er een kleinere taak komt... Ja. Dus minder ambitieuze doelen, een kleinere ja. taak. En er horen ook minder middelen bij. Um, vanuit het leger is er onderzoek gedaan, een rapport. Dat was 312 pagina's dik, eindrapport verkenningen. Ja. Dat vroeg uiteraard wel om meer middelen... omdat het nog wel een, een grote ambitie uh, wilde verdedigen. Um, en daar werden een aantal redenen uh, genoemd... voor het onderhouden van een, juist een, een, een, zeg maar een volwaardig, breed, inzetbaar... Leger Dat alles eigenlijk kan. Wat nog behoort bij de oude uh, verdeling van de macht in de wereld. 1. Concurreren met opkomende machten als China en India. Metgenoemd. Groeiende dreiging van terreurorganisaties. Controle van maritieme handelsroutes. En de toegang tot grondstof in Afrika. Ja. Dat zijn er ook serieuze... Doelen, je... Dat zijn zeker serieuze doelen. Um, alleen vraag ik me af of de krijgsmacht de geschikte partij is om die doelen te behalen. Als we kijken naar de opkomende machten uh, zoals China, Rusland uh, en Brazilië. Vraag ik me af of er dan werkelijk een taak in het verschil ligt voor de krijgsmacht. Mm. Uh, dat, wij... zie de, dat ziet het leger ziet zelf de leger. wel. Waarom ze zie jij dat dan niet zo? Uh, om te beginnen is het zo dat wij enorm profijt hebben gehad van de opkomst van China en van andere. Het is geen uh, vijand. Het is nog geen vijand. Nee, het is nee, geen... Je zegt nog geen vijand. Exact. Je kunt de toekomst niet voorspellen. En ik vind, aan de andere ik heb het rapport ook gelezen en ik vond het rapport een beetje ver gaan. Is dat ook een beetje te ambitieus? Misschien was het een beetje in de lijn van defensie dat ze de bedreigingen voor de komende 25 jaar aan het schetsen zijn. Dat is nogal een uh... Uh, aparte onderneming. Uh, we <sus> kunnen nog niet eens vijf jaar vooruitkijken. Laat staan mm. 25 jaar. Als we 25 jaar geleden de, uh, uh, hetzelfde hadden gedaan... dan hadden we waarschijnlijk uh, mm. nou, hadden we er volledig naast gezeten. Maar het is in ieder geval altijd goed om het in ieder geval te proberen. Uh, maar ik denk niet dat we zo ver vooruit moeten kijken. Ik vind dat een bijna, uh, het kan ook bijna gevaarlijk zijn. Uh, nou, maar je moet toch, als het gaat om een, een leger... en ja. de verdediging van het land... dan moet je toch mm. vooruitkijken... Absoluut, je Dat moet altijd vooruit blijven kijken... maar je moet ook realistisch blijven. En als we momenteel kijken naar de dreigingen die er zijn... Nou natuurlijk, China is een dreiging... maar eigenlijk met name voor de Verenigde Staten... die, de competitie aan gaan, aan, die gaat de competitie aan met, met de Grootmacht Verenigde Staten. Daar past Europa iets minder. Die, die heeft daar minder mee te maken. Wij hebben ontzettend veel profijt gehad... van de opkomst van China, economisch gezien. En um, op dit moment zie ik niet voor me hoe, waar, wat voor taak en verschiet ligt voor defensie. Ik als dit werkelijk een dreiging is, dan zouden we eigenlijk onze dat ook anders moeten inrichten. Mm. Uh, en overigens meer op de verdediging. Want het lijkt me niet dat je een veelzijdig inzetbare krijgsmacht wil inzetten tegen een staat als China. En vooral mm. als het zo'n grote dreiging gaat vormen, zoals in dat rapport wordt genoemd, dan ga je niet met een veelzijdig inzetbare krijgsmacht richting ja. uh, uh, de Chinese zee. Mm. Dus uh, nou, dat is één dus, uh, punt. En dan heb je vervolgens natuurlijk, na, wat er ook wordt genoemd, is de, de, de opkomst van niet statelijke actoren, oftewel terroristische organisaties. Ja. Wat dat is misschien wel even de belangrijkste, ja, dat is één van de belangrijkste. argumenten ja. voor, voor Defensie om een groot breed inzetbaar leger te ja. blijven handhaven. Ja, dat zeggen ze. Uh, ik zie dat eigenlijk iets anders. Uh, ik vraag me af waar uh, het rapport, uh, welke aannames, uh, nou ja, waar het op gebaseerd is. Uh, op, het is waarschijnlijk niet op echt empirisch bewijs, meer. Ik denk meer een gevoel. Maar als je kijkt naar de cijfers, dan, uh, dan. Die, nou ja, dat zegt eigenlijk iets anders. Wat zegt het precies? Nou ja, sinds het gevoel hier, met name in West-Europa... is dat we nu leven in een periode van nou ja, terroristische dreigingen... overal aanslagen, maar het aantal aanslagen... sinds de jaren zeventig aan het afnemen. We hebben momenteel aanzienlijk minder aanslagen dan in de jaren zeventig. Dat is iets wat heel veel mensen vaak vergeten. Maar als je kijkt naar de cijfers, het neemt dus af. Als we kijken naar het aantal doden, dat neemt ook af... Als je het vergelijkt met de jaren 80, er waren bijna twee keer zoveel doden als gevolg van terroristische aanslagen in de jaren 80 dan nu. Um, dus het is wel iets wat, uh, wat wellicht ook het beeld wat gecreëerd wordt, vaak ook in de media. Wat ik ook natuurlijk begrijp, misschien heeft het te maken met human interest verhalen. of dat er vaak wordt ingezoomd op slachtofferverhalen. wat natuurlijk ook altijd hartstikke goed is. Maar het kan toch wel enigszins het beeld vertroebelen. Maar we leven voor een belangrijk deel. Um... Het is misschien toch te simpel om dat dan in de schoenen te schuiven van de media. Maar we leven voor een, voor een volgens mij kenmerkt deze periode zich... door een soort greep van de angst voor dat terrorisme. Dat klopt. Want het is niet alleen maar een gevoel van angst... maar er worden ook een heleboel besluiten genomen... Mm -hmm. um, op grond van die potentiële terreurdreiging. Ja. En jij zegt, die dreiging is helemaal niet zo groot... Als wordt beweerd. Nou, als we kijken naar de statistieken... als we nee, naar de cijfers kijken... is het eigenlijk is het niet iets wat we... er is geen stijgende lijn waar te nemen. Uh, en dat gevoel leeft wel bij veel mensen. Dat, we ja. dus eigenlijk, dat, dat de wereld steeds onveiliger wordt. En dat het steeds onzekerder wordt. Nou, natuurlijk wordt de wereld steeds onzeker omdat we nog niet de toekomst kunnen voorspellen. Maar... Uh, het, het beeld, wat dus nogmaals bestaat, van dat het, dat het alleen maar overal aanslagen plaatsvinden dat, dat, ja. dat wordt niet gestraft. Dat citeer je ook de hoogleraar eh, terrorisme, Edwin Bakker, die hetzelfde zegt. Ja, die zei onlangs hetzelfde ook in de NRC Handelsblad. En dat, dat klopt. Je hebt ook een verschil. Enerzijds, wat we ook vaak misschien verkeerd zien, is dat we. Natuurlijk, mensen hebben in de mede die waarschuwen voor allerlei gevaarlijke ontwikkelingen. Maar er is een verschil tussen alarmisme en realisme. En ik denk dat we te vaak kijken dat we dat wel eens verwarren. Dat de mensen die dus met een alarmistisch verhaal komen, dat we dan dat we hen zien als, als realisten. Terwijl het eigenlijk meer, neigt, meer richting alarmisme is. En ik denk dat we iets wat, achter, wat, wat diep adem moeten halen, rustig adem moeten halen en kijken naar de cijfers. En dat valt best wel mee. Het betekent niet dat in de toekomst dat het ook mee zou vallen. Maar we moeten toch even wat, nou, wat, wat, wat, wat meer onze ratio gebruiken, denk ik. MUZIEK grote Sigeuner uh, uh, violist Rubi Lakatos. Niet zozeer de viool bespeeld als wel het hart. Uh, zonder enige gêne. En mijn gast, Gassande de Han, polymoloog, is fan van Lakatos. Wat doet deze muziek met jou? Heel veel. Ik weet niet waarom. En ik... Het is de eerste, keer, de eerste keer dat ik hem, nou ja, dat ik hem hoorde was nou, bij het concert. En Want hij speelde een keer, volgens mij was het met Jaap van Zweden samen. Yeah. Toen, op dat Prinsengrachtconcert, een paar jaar geleden. Dat ja, was een ontdekking, hij had naar ja. voren. Daarvoor had hij jarenlang in een restaurant gespeeld ja. in Brussel. Was het verhaal dat dat, dat ging. Maar... Ja, dat is, het moment dat hij, toen ik het voor de eerste keer mee naar aanleiding kwam... was in één keer was ik verkocht. En het was, ik uh, luister met name dit nummer wanneer ik een beetje gespannen ben. Dan kom ik helemaal tot rust. Dus als ik uh, vaak, als het toevallig als ik in Den Haag moet zijn... stad dus waar ik niet vaak moet zijn, alleen voor werk... ben ik meestal gestrest, ook omdat ik uh, vaak te laat kom. Dus uh, zit ik in de trein en dan zet ik dit nummer op... en dan vergeet ik even alles en dan kom ik weer tot rust. Wat is dat met Den Haag? Geen idee. Ja, nee, ik heb een, ook uh, niet zo'n hele goede ervaring met die stad. Dus altijd omdat ik als ik er naartoe ga, ben ik gestrest. Dus vandaar dat ik nooit van die stad heb kunnen genieten... Terwijl moet je voor je werk, want je schrijft voor trouw ja. hè, over defensie en andere dingen, moet je er toch vaak zijn? Neem ik, hè? ik hoef er niet zo heel vaak oh. te zijn. Nee, ik ben vooral uh, daar als ik uh, voor pakstudents uh, ja. ook in het verleden vaak dingen moest doen. Uh, voor afspraken uh, of debatavonden. Als ik in Den Haag moet zijn, en, oh, ja. uh, hmm. Dus moet ik meestal stap. iets voor werken, meestal niet okay. uh, voor persoonlijke ja. dingen. Um, een aantal aspecten liggen nog open als het gaat om hmm. de, de strategie. De, de visie op, op wat, het, wat uh, de doelen moeten zijn van de Nederlandse Defensie... voor de komende jaren en de middelen die daarbij horen. We hadden het net over terreur, de dreiging van terreur... waarvan jij zegt, Gassan, dat die veel minder groot is... dan op een of andere manier gesuggereerd wordt. En je zegt nog iets in een stuk dat je onlangs in Trouw hebt geschreven... onder het motto uh, Janine het roer moet om een adres aan onze minister van Defensie. Je hebt dat niet alleen geschreven. klopt. Ik heb met mijn twee mede-auteurs... Marno de Boer, hij is momenteel correspondent in Pakistan... ook voor Trouw, en Stefan de Vries. Hij is onderzoeker bij de Telder Stichting. Um, en dat stuk heb je bovendien geschreven in uh, uh, Ethisch Reveil. Het uh, ja, wetenschappelijk tijdschrift van de ja. liberale Reveil van, uh, van de VVD. Dus daar was het in eerste instantie in verschenen. Klopt. Niet bepaald een VVD-standpunt. Um, maar je zegt nog iets, dat het leger als het al ingezet wordt vanwege die terreurdreiging... dat het daar helemaal niet geschikt voor is? Nee, eigenlijk niet. Als we echt te maken hebben met een traditionele of klassieke terreurdreiging... dan is het eigenlijk niet, ligt het niet voor de hand dat we daar militair op afsturen. Dat is eigenlijk het beeld dat is ontstaan pas eigenlijk na 11 september. Echt dat we dus een, een complete krijgsmacht gaan inzetten om... Uh, terroristen uit te schakelen en om ze te bestrijden. Uh, dat, is, uh, dat zijn nogal veel middelen die ook niet het meest effectief zijn om een terroristische dreiging, eigenlijk uh, om, om die te bestrijden. Uh, traditioneel, en ik denk dat het nog steeds eigenlijk de meest effectieve manier is om ze te bestrijden, is via de Inlichtingendiensten. Uh, terrorisme is per definitie een maatschappelijk verschijnsel. Uh, terroristen komen voor uit de maatschappij. En wil je dat opsporen, dan moet je, je in de maatschappij bevinden. En in democratische samenlevingen bevinden militairen zich niet... in de maatschappij, maar buiten de maatschappij. En inlichtingofficieren of geheimagenten... eigenlijk wat, zij, wat hen zo uniek maakt, is eigenlijk een maatschappelijke sensor. Die hebben zij. En daar kunnen ze ook, daardoor kunnen ze ook mensen opsporen. Uh, gevaren onderkennen... Uh, mensen volgen, organisaties in kaart brengen. Voor militairen is dat aanzienlijk moeilijk omdat je niet altijd in aanraking of in contact staat met de bevolking. Er worden natuurlijk wel pogingen ondernomen om dat wel te doen, zoals in Afghanistan, waar er wordt gepoogd om ze in contact te brengen met de, met de lokale bevolking. Maar het is heel iets anders dan als je het ook werkelijk gaat om de binnenlandse treurdreiging. Maar dat is uiteindelijk hetgene waar het ons om iets te doen. Wij willen aanslagen in Nederland, in Europa voorkomen. En er is geen enkele link uh, tussen inzet van militairen en de binnenlandse treurdreiging alleen in negatief opzicht. Hoe zie je dat? Is dat uh, het sturen van buitenlandse militairen naar brand, of naar de safe havens. Hmm. van Afghanistan. Afghanistan, Afghanistan namen, Irak later. Ja. Heeft eigenlijk meer toe bijgedragen dat er leden zijn in Europa zelf die om die reden aanslagen wilden plegen. Denk aan Madrid in ja. 2004. Dat zijn Europese terroristen. Het terroristen. zijn vaak Mensen die nog nooit in de gebieden zijn geweest waar de westerse militairen aanwezig zijn geweest. Dus westerse militairen zijn aanwezig in Afghanistan en Irak om terreur te bestrijden. Om, eigenlijk, om het zo veilig mogelijk voor ons te maken. Maar de personen die aanslagen plegen in Europa... die zijn nooit in die gebieden geweest waar onze militairen nee. aanwezig zijn. En die, zijn, die gaan wel, die worden ertoe gedreven. Is, de, is, is dat waar? Uh... Of is, dat niet, of is dat maar een suggestie? Dat is... door, die, door die missies van Westerse ja. uh, militairen? Nou ja, in, het, in het geval van uh, de aanslag in Madrid was het heel duidelijk. Uh, dat Al-Qaeda vervolgens ook. Dat was de reden was omdat de Spaanse militairen aanwezig waren in ja. Irak. Die zijn vervolgens ook vertrokken uit Irak. Uh, natuurlijk kunnen, kunnen terroristen het ene zeggen. en bedoel, Kunnen ze zeggen dat het daar gelinkt is. Maar over het algemeen is er, een, is er een verband tussen aanslagen in de landen. In Westerlanden. Die met name een militaire aanwezigheid hebben in de islamitische landen. Dat betekent niet dat je dat niet moet doen, maar er is wel iets waar je moet wel heel goed op moet letten. En als je kijkt, als het gaat om het vereidelen van de aanslagen. In de afgelopen jaren, zijn eigenlijk de meeste successen niet geboekt door militairen. maar met name door de politie, inlichtingendiensten en oplettende burgers. Ja. Denk bijvoorbeeld aan de Underwear Bomber, de, de, de Keniaanse. De, ik geloof dat hij uit Kenia kwam. Um, ja. Die zichzelf wilden opblazen op een vlucht van Amsterdam naar Detroit. hebben ze uiteindelijk overmezen door een Nederlandse uh, ja, oplettende cameraman. Uh, als het gaat om andere aanslagen. Bijvoorbeeld het pakketje, wat bijvoorbeeld was een bompakket in, uh, in vliegtuigen gestopt van Jemen naar de, naar de Verenigde Staten. En dus uiteindelijk onderschept uh, wegens een tip van Saudische Inlichtingdienst. Dus de grote acties waar de grote acties voorkomen zijn, zijn eigenlijk allemaal het gevolg van oplettende nou. burgers en goed werk van inlichting. Uh, daarmee vervalt wel een van de belangrijkste argumenten... om die breed inzetbare uh, defensie in stand te houden. Namelijk terreurdreiging. Want daar waar we uh, ver weg buiten Europa vechten... zijn we eigenlijk sowieso niet... Um... Nou, dat, zeg je, dat zei je niet. Maar we zijn sowieso niet geschikt... de militairen zijn niet geschikt om nee. um, uh, terroristen te overmeesteren aan de ene kant en bovendien als we dan missies hebben ver weg buiten Europa, dan leidt het er eerder toe dat is aanverrecht dat er in Europa juist de terroristen ja. de kop opsteken en vaak wat je niet ook ziet... tegenhouden. En ook vaak heeft het ook nog eens een ontwrichtend effect op de samenlevingen waarbinnen dus die targets zich bevinden. Dus wanneer er iemand wordt opgeblazen, wanneer er een drone wordt ingezet om iemand uit te schakelen, dan komen vaak burgers bij om het leven. In Pakistan heeft het bijvoorbeeld niet bijgedragen aan een, dat de Taliban is, is, is verzwakt. Integendeel, de Taliban is juist gesterkt, is juist hun kracht, aan, kracht toegenomen door het feit dat er zoveel drone-aanvallen plaatsvinden... Ja. en vooral dat er zoveel burgers bij omkomen. Ja. Dat werkt eigenlijk in hun voordeel. In Jemen exact hetzelfde verhaal. Daar is eigenlijk het aantal Al-Qaeda-leden... zoals het Amerikaanse onderzoek bleef juist verdrievoudigd... in de afgelopen jaren... Als, mede als gevolg van drone-aanvallen... die daar bijna maandelijks plaatsvinden. Dan noem ik uh, Ghassan de nog één uh, dingetje uit... dat eindrapport Verkenningen... dat eigenlijk op instigatie van defensie is... Uh, geschreven zo van wa wat is de toekomst van Defensie, wat zijn de dreigingen, dus waarom moeten wij uh, überhaupt een legermacht op de been houden, de controle van maritieme handelsroutes, dus voor Nederland, voor, in economisch opzicht natuurlijk van vitaal belang, dat onze schepen kunnen blijven varen. Vind je dat dan niet zinvol? Absoluut, het is niet alles wat in, in de Defensie, wat in, uh, wat in de het rapport staat, is... In er staan ook een paar goede punten in. De maritieme Handelsweg zijn absoluut van groot belang voor de Nederlanders, voor Nederland. Maar gelukkig zijn wij niet de enigen die daar belangen bij hebben. Dus het is iets wat uh, Nederland natuurlijk aan moet bijdragen. Wij stellen, wij stellen overigens nergens dat Nederland nergens aan moet bijdragen, maar er moeten we wel wat voorwaarden, een aantal voorwaarden voldoen. Voor en een van de voorwaarden is dat er, inderdaad een dat er een belang, een groot vitaal belang bij is gemoeid. En wanneer een vitaal belang bij hen gemoeid is, dan is het een ander verhaal. En dan is nog wel de andere voorwaarde is als we meedoen aan een missie die van vitaal belang is voor Nederland dan moet je ook heldere doelen hebben en moeten mm. ook de middelen moeten aangewezen worden waarmee we die doelen willen behalen. En gebeurt dat ook in het algemeen? Um, sommige opzichten wel. bijvoorbeeld over piraterij. De anti-piraterijmissies bij... zijn in principe die zijn prima. Het is goed ja. dat Nederland daar bijdraagt. Vooral ook omdat die missies zo beperkt zijn. Oh ja. uh, dat is ook een, uh, iets wat goed is. Als het gaat om Afghanistan is het een heel ander verhaal. Ja. Maar dan, als je dan dus dat alles op een rijtje zet... en je zegt, er zijn eigenlijk niet voldoende dreigingen... zo groot en zo concreet en zo acuut... dat je... Um, inderdaad een hele grote ambitie voor het Nederlandse leger... moet blijven handhaven. En dus ook voor het, voor de, voor het leger in zijn in breedst inzetbare vorm. Dat is er gewoon niet. Dat kun je niet blijven verdedigen. Je moet de ambities van Defensie bijstellen. Maar wat hou je dan over? Want het leger heeft zichzelf het voor van... ja, maar dan kunnen we wel weg. Maar dat is, dat is het niet. Je nee, houdt houd een een beperkt en kleinere ambitie over, maar wat is dan wel nog het doel? Klopt. Uh, het belangrijkste is wat eigenlijk het, het wat ook bij strategie hoort is dat één je moet natuurlijk die vragen moet je beantwoord hebben van wie, hoe, wat zijn je doelen, wat zijn je middelen et cetera, maar wat ook belangrijk is dat je prioriteiten stelt. Wat zijn ja. je belangrijkste doelen? Ja. En wat zouden als, die moeten zijn voor de, het Nederlandse leger? Het belangrijkste doel van van het Nederlandse leger of de Nederlandse krijgsmacht zou moeten zijn de verdediging van het grondgebied en die van de bondgenoten als die in geding komen. Dus, dus dan gaat het over de Europese grenzen, dus de binnen de Europese, Europese grenzen van NAVO. Daar ja. moeten we meedoen. Als het gaat, echt Als het gaat om bedreigingen, ja. dan, moeten we daar, dan moeten we daar staan. Het gaat iets anders, wat vaak wordt gezegd, van we moeten meedoen in Afghanistan, we moeten meedoen in Irak en ja. allerlei andere missies in Mali. In NAVO-verband, want dat is, geldt iets van solidariteitsprincipe, dat is niet helemaal juist. NAVO is bedoeld als een land wordt aangevallen, een lidstaat wordt aangevallen, dan. Ja. Zijn worden, dan worden wij geacht om mee te doen aan de verdediging van het land. Maar dat betekent niet dat wij mee moeten doen aan missies... die geen uh, bedreiging vormen voor welke staat dan ook. Dat is iets heel anders. Uh, maar wat we vooral moeten kijken is nu... Is dan wat zijn de belangrijkste doelen? Dus we hebben die doelen van de, de uh, verdediging van onze belangen... de nee. bescherming van onze territori territoriale integriteit... en de bevordering van de internationale dus orde en stabiliteit. De belangrijkste natuurlijk zijn de, onze, eigen, uh, onze eigen grondgebied... en die van de bondgenoten... en de verdediging van onze vitale belangen. Als het gaat om het derde principe, het derde aspect... de Internationale, uh, internationale orde en stabiliteit. Dat is ook een heel vaag begrip. Ja. Uh, dat kun je op verschillende manieren invullen. Uh, overigens betekent, als je wil bijdragen aan de internationale orde... of veiligheid, hoeft niet te betekenen dat je ook hoeft te handelen. Je kunt ook soms iets nalaten... Dan op die manier kun je soms de meest effectieve en efficiënte en goedkoopste manier om, om de internationale orde en veiligheid uh, te bevorderen, is door die niet te ondermijnen. Dat ja. is in ieder geval het, het goedkoopste middel. <laughs> en, en, um, en dus, daarmee bedoel je dus? Soms moet je niet gaan vechten, in oorlogen, nee. soms moet je niet meedoen in oorlogen verder. Soms moet je dat nalaten. Als, dat, als je dat nou zo teruggebracht hebt tot de kerntaak van. Uh, het Nederlandse leger, die twee punten. En, ja. en, en denk ik juist niet mee, altijd mee willen doen... aan het in stand houden van de internationale stabiliteit. Is, is er dan genoeg geld daarvoor? Mm -hmm. Zoals de, als de begroting nu is 7,7 mil, miljard. Mm -hmm. ja, er, er gaat wat af. Er worden, allerlei dingen worden nu toch wel weer... Er komt geloof ik nu een schip van de werf, de Karel Doorman. Ja. Gloednieuw. En, dat, en dat, wordt niet in, dat wordt meteen weer verkocht. Ja. Um, maar is dat dan in principe dat geld wat er nu is, genoeg? Uh, dat denk ik wel. Uh, om de, exact, de, in, de exacte invulling is lastig. Maar wat we wel weten is dat een veelzijdig zetbare krijgsmacht... de doelstelling die we nu hebben, niet te handhaven is... Hmm. met het geld wat we daarvoor beschikbaar willen stellen. Het is over het algemeen vergt het uh, aanzienlijk minder... Het, er zijn natuurlijk minder kosten mee gemoeid als je... een een krijgsmacht hebt die op eigen bodem. Uh, met name aanwezig is. en die niet op Alleen, ieder moment. Ja. actief paraat moet zijn om overal in de wereld te kunnen ingrijpen. Dus dan gaan we natuurlijk wel wat kosten vanaf. En het is eigenlijk ook. dat is de traditionele taak van de krijgsmachten. Ja. Het is eigenlijk iets waar we zijn een beetje gewend geraakt. en dat we overal moeten kunnen ingrijpen. Dat is natuurlijk een luxe. Het is een soort. Uh, bijna een soort. Uh, uh, ja, een sportwagengevoel Je wat eigenlijk van alle knoppen gebruik maakt. Het is fantastisch om te hebben, maar om terug te gaan naar het basale model. is toch altijd iets wat, ja, uh, wat, wat veel mensen niet aanstaat. Ja. Maar het is wel waar het voor bedoeld is. De uh, krijgsmacht is bedoeld echt voor de verdediging van het land. Ja. en die van de bondgenoten. En maar Nederland stel nou we... dat, dat het morgen door de, de vorst in de troonrede. als zodanig wordt geformuleerd: jongens, we stellen onze doelen bij. Ja. Er is genoeg geld voor. In principe kan er nu nog wat af, dat gaat er ook nog van af. Maar dan hebben we nog genoeg over om precies die kerntaken te vervullen naar behoren. Zou dan het leger daarmee tevreden zijn? Zouden ze dan, zouden ze dan trots op zijn om die taak te gaan vervullen? Ik denk dat ze wel trots zijn. Ik denk niet dat ze er blij mee zullen zijn. Um, dat een speeltje ik... wordt afgepakt. Ja, ik denk dat er een, wel een speeltje wordt een afgepakt. Sportwagen. Dat begrijp ik wel. Uh, dat is niet, het is natuurlijk nooit prettig om te horen dat er je ja, wat taken worden afgenomen. waar je natuurlijk graag. want militairen willen natuurlijk ook graag ja. ingezet worden. En dat begrijp ik ook heel goed. We gaan er dus zo over door. Ja. naar het bureau. na één uur. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. en CRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 4. Aflevering 41, 1976. Hoe is het gegaan?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 Best nee, maar, uh, dinsdag ben je er niet, want, want dan is het niet en, en de week daarop niet, ben je er ook niet... want dan heb je de vergadering van de Boerenhuisclub. Ik feliciteer jullie alvast, al, al, al is het, ik het een beetje vroeg. Een goede dag ik hoop dat je, je een goede dag zult hebben. Dank, Dank voor, de voor de kopie van het, van het artikel over Cats. Over Denk eraan dat ik het nog moet betalen. Is het bezoek van de hoge ambtenaar naar Wens afgelopen... Hoe gaat het nu met de moeilijkheden met Bart? Met de moeilijkheden met en is Ad, nog en is Ad nog altijd ziek? Ik, wil Ik wilde het proefschrift Fresco. van M.F. Fresco... de dichter de Dermo en de, en de klassieke oudheid zien. Kan iemand dat uit de, de, bibliotheek, dat halen? Uit de bibliotheek halen? Er is niet de minste haast, de haast, mee. De minste haast mee. Ik zie Ik Karel zie Zelden. Zelden. Heeft het Hij heeft terug het erg druk en, het en is veel in het buitenland... Ik had een ik vriend, had een vriend moeten zoeken de minder die minder hoog vliegt. Maar daarvoor, maar daarvoor is, het... is het nu te laat. Beste zoeken aan jullie deze Anton. Met Koning? Ja, met mij. Dag, Ad. Ik wou voorlopig nog maar niet komen. Ben je weer ziek? Nou, ziek. Uh, hij die heeft griep. Dus dan zou ik het ook wel krijgen...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 Hallo. Dag, Engelien. Het is gisteren wel goed afgelopen, geloof ik, hè? Ik dacht het. Ja. Wat een lekker dik beursje heb Ja, joh. Dat is nog van mijn grootmoeder. Ik zou eigenlijk allang een ander moeten hebben... maar ik vind het zelf eigenlijk ook zo leuk... Hallo. Dag Hans. Ik heb gehoord dat hier de dag voor Kerstmis en op oude jaar altijd getracteerd wordt. He? Ja, de dag voor Kerstmis een stukje kerstkrans en op oudejaarsdag een oliebol. Maar die vallen dit jaar allebei op een vrijdag en dan ben ik er niet. Zou dat niet op een woensdag kunnen? Ook goedemorgen. Nee, het moet op vrijdag. Jij wil natuurlijk meer. Ik ga weer aan het werk. Bart, je bent er weer. Ik ga zo weer weg. <truimert> Voorzitter, ik hoor de laatste tijd verontrustende berichten.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 Andere heren hier om de tafel hebben meer met dat bijltje gehaakt, Maar ik heb altijd geleerd dat als er bezuinigingen dreigen... dat je daar meer moet vragen. Dat gaat hij me nu juist af. Dat leek hem op dit ogenblik niet tactisch. Oh. Hij zei nog wel omdat hij zo bijzonder genoten had... van het boek van Valkema Blauw. <lacht> hij vindt het werkelijk een heel fijn boek. En... Dan heb je toch niet voor iets geleefd.